Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Er komt geen verplichte quarantaine voor reizigers uit landen met een oranje of rood reisadvies. Wel gaat het kabinet er meer op aandringen dat reizigers echt twee weken thuis blijven om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Het kabinet gaat met spoed onderzoeken hoe reizigers geregistreerd kunnen worden, bijvoorbeeld met passagierslijsten. Ook wordt gekeken hoe steeksproefsgewijs gecontroleerd kan worden of mensen ook echt thuis in quarantaine gaan. Steeds meer landen en gebieden in Europa krijgen code oranje. De rust op de stranden keert langzaam terug. Ook op de toegangswegen kunnen mensen weer doorrijden. De veiligheidsregio's kijken tevreden terug op de tropische dag. De stroom aan dagjes mensen was druk, maar beheersbaar. Op moest de reddingsbrigade 157 keer uitrukken om hulp te verlenen... en strandwachten hebben acht keer iemand uit een levensbedreigende situatie gered. Bij Katwijk zocht de kustwacht met groot materieel naar een mogelijke drinkeling. De zoekactie is inmiddels beëindigd omdat er niemand als vermist is opgegeven. Turntrainer Vincent Wevers ontkent dat hij zijn pupillen in het verleden heeft mishandeld... en spreekt van een aantijging die heel hard aankomt. De beschuldigingen kwamen nadat trainer Gerrit Beltman vorig weekend toegeeft... dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Wevers zegt bereid te zijn om in gesprek te gaan met de Turnsters. Filmregisseur Alan Parker is overleden op 76-jarige leeftijd. Hij werd bekend met grote publiek successen als Evita, Fame en Midnight Express. Zijn films wonnen in totaal zes Oscars, tien Golden Globes en 19 BAFTA's... de belangrijkste Britse filmprijs. Volgens zijn familie stierf Parker na een lang ziekbed. Het weer. Vanavond is het nog lang zomers warm. Vanuit het zuidwesten neemt wel de bewolking toe. Mogelijk valt er vannacht lokaal een onweersbui. Morgenochtend is het bewolkt. In het westen wordt het zo'n 25 graden. In het binnenland nog ruim 30 graden. Smiddags meer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Your conscious beacon Close your eyes Nice and tight See <laughs> you, Yeah.